Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Staatssecretaris Dijksma, KLM-topman Elbers... en de hoogste baas van Schiphol, Nijhuis... overleggen vandaag over de problemen op de luchthaven. Reizigers misten in de meivakantie door de grote drukte hun vlucht. Gedupeerde vakantiegangers willen via claimorganisatie Schiphol... aansprakelijk gaan stellen, meldt de Telegraaf vandaag. Onder andere de KLM waarschuwde al ruim voor de meivakantie voor problemen. Volgens Schiphol wordt vanavond onder meer overleg gevoerd over de zomervakantie, wanneer topdrukte wordt verwacht. AxoNobel wijst ook het nieuwste bod van het Amerikaanse PPG af. De verfabrikant zegt niet in zee te willen gaan met de Amerikanen. PPG heeft al een paar keer eerder een bod uitgebracht op uh, AxoNobel... Twee weken geleden verhoogde het bedrijf zijn derde bod naar bijna 25 miljard euro. Maar ook daar heeft AxoNobel dus geen interesse in. De fabrikant wil zelfstandig blijven. PPG heeft bij zijn laatste bod gedreigd met een vijandige overname... als AxoNobel dit zou afwijzen. Deze maand moet duidelijk worden wat PPG nu gaat doen. Zes teams van topwetenschappers krijgen van het ministerie van Onderwijs... miljoenen euro's subsidie om onderzoek te kunnen doen... Elk team krijgt bijna 19 miljoen euro. De vorige keer dat het ministerie zo'n groot bedrag... voor onderzoeksprogramma's toekende was in 2013. Met de subsidies wordt onderzoek gedaan naar onder meer... veroudering van de mens, quantumcomputers... en de Grieks-Romeinse oudheid. Bijna driekwart van de studenten betaalt te veel huur voor een kamer... zegt de Landelijke Studentenvakbond. Gemiddeld betalen ze 55 euro per maand te veel... In Amsterdam en Utrecht loopt dit zelfs op tot zo'n 100 euro per maand. Voor kamers geldt een maximale huur die bepaald wordt op basis van een puntensysteem. Hoe groter en luxer de kamer, hoe meer punten, dus hoe hoger de huur mag zijn. Maar met name particuliere verhuurders nemen het niet zo nauw met die regels, zegt de LSVB. Het weer nog, de dag start grijs met lokaal regen. In de loop van de dag gaat de zon schijnen en wordt het 11 tot 14 graden. In het zuidoosten kan het tot tegen de avond grijs blijven. Morgen vrij zonnig en droog bij zo'n 13 graden. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. De spits is duidelijk aan het teruglopen. Dit zijn de files met 10 minuten vertraging of meer. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken 5 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelofvarensveen en, en op 9 kilometer file. A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer Centrum en Den Haag-Malieveld 7. A28 Zwolle-Amersvoort tussen Strand Nulde en Nijkerk 2 kilometer. 3 kilometer file op de A208 haarlem Velsen bij de aansluiting met de A22.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 A simple touch and it gets set free. We don't. Have van onze eigen weerman Lex van der Hoorn om half drie. Ja, vandaag een heerlijke zonnige dag in Zandvoort, een graadje of zeventien. Dus we mogen zeker niet klagen en genieten van het uh, mooie weer. Nou, bij uur 2 van Softwood op zaterdag... houden we uiteraard rekening met het mooie weer. De eerste plaats en weer van drie uur was van Daf Punk... en de weekend, I feel it coming. Ja, uur twee van dit programma, wat gaan we daarin om het doen, Albert-Jan? Nou, uitgebreid, uit, uiteraard rond de klok van half vier, zoals je van ons gewend bent... de uitgebreide evenementenagenda... Ik zou zeggen, houdt u pin en papier bij de hand, want er zijn weer van allerlei mooie evenementen in en rondom Zandvoort die uw aandacht verdienen. Wat dacht u van de KNRM reddingsbooddag vandaag? Meld u zich bij het boothuis, meld u zich aan als donateur en wellicht dat u kans maakt om vandaag nog met de reddingsboot oude Paulussen een rondvaart te maken op de zee. Verder hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Over een tweetal platen gaan we weer schakelen met Henny Rukert. Want die is voor ons aanwezig tijdens de wedstrijd KGA-SV Zandvoort. Momenteel tussenstand, die laatst bekende tussenstand... was 1 tegen 0 in het voordeel van KGA. Wellicht dat daar verandering in komt. Dat, dat en nog veel meer over SV Zandvoort. Over een tweetal platen. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Ja, ik hoor je steeds over kijken, Albert Jan. Kijken? Kijken naar de radio? Of oh, via de webcam bedoel je? Ja. ja. Nou, dat kan heel eenvoudig. Ga gewoon even naar www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl En dan hoor je nu de single van Cindy Lopper. Keer, hè, deze dames. Ja, de naar van Jorder Klassieker van Cindy Loper. We gaan weer naar uh, Lissebroek schakelen, naar Henny Rukers. Live aanwezig bij de wedstrijd van vandaag KGA SV Standvoort. En natuurlijk de vraag: uh, Hennie, gaat het al wat beter met de SV Standvoort? Ik heb uh, heel erg slecht nieuws te melden. Want het is inmiddels 2-0 voor KGA. En dat heeft allemaal te maken met een samenloop van omstandigheden. Want in de twaalfde minuut moest uh, Lucas Verstaten al van het veld af met een hamstring blessuren. Dat was ongelooflijk vervelend. In de twintigste minuut werd er een uh, geweldige overtreding gemaakt op Ron Calus, op onze achterspeler. En uh, toen kon uh, Lambo gewoon de 0-2 aantekenen. Heel vervelend natuurlijk, want uh, daar ging een enorme overtreding aan vooraf. Zoals er nu ook een uh, geweldige overtreding is, maar dus niet voorgefloten wordt... En dan hebben we het gelijk over de man die deze wedstrijd bepaalt Want dat is uh, scheidsrechter Appel uit Hilversum. Hij was oorspronkelijk vierde man bij Lisse. Werd onderweg gebeld dat hij hier naartoe moest komen voor de KNVB. Maar dat had de KNVB beter niet kunnen doen. Want hij sluit alleen maar in het voordeel van KGIA. En wat het ergste is, na 22 minuten na een overtreding op uh, Jesse de Haan... Uh, deed uh, Koen Mugielsen zijn mond open. En die kreeg de gele kaart. En toen heeft hij kennelijk nog iets gezegd. Want direct daarna kreeg hij de rode kaart. En dat betekent... Dat Zandvoort met 10 man aan het spelen is. Toen kwam ook nog de uh, overtreding op Jesse, waardoor ze een hemdslink ging opspelen. En Jesse de Haan moet dus ook het veld verlaten. Dus met 10 man en twee invallers, uh, Patrick uh, van Hoort is er uh, ingekomen, uh, staat ja, Zandvoort eigenlijk te knokken. Ook nu wordt er weer, uh, ja, nou wordt er wel gefloten voor het buitenspel. De grensrechter van Zandvoort heeft bij de eerste goal duidelijk gezien dat de man die scoorde buitenspel stond. De scheidsrechter ging hem niet in. Daarna was er een heel raar buitenspelgeval aan de andere kant. En toen vloot hij wel. En toen stond er echt een 2 meter achter onze de aanvallen. En dat was een, een hele mooie kans. Goede kansen waren er voor Mol en De Haan op het moment dat het nog 1-0 stond. Maar met dit soort gedoe, ja, kom je natuurlijk niet veel verder. De 10 overgebleven Zandvoerders knokken. Ze proberen van alles. Maar het, het lukt gewoon niet. En dat is natuurlijk ook logisch als Koen Michielsen de motor op het middenveld uit het veld is. En Jesse De Haan de, de punten scoren. Als die er ook niet meer bij is, dan is Zandvoort duidelijk verzwakt. En met tien man voetballen, dat valt nooit mee. Maar je weet het maar nooit. Ze hebben al eerder een wedstrijd met tien man gewonnen. Dus wie weet gebeurt er nog iets in de tweede helft. Als de wind dan in de rug van de Zandvoorters gaat komen. Maar op dit moment, helaas, Johannes uh, is er niet en ik heb slecht nieuws te melden. En dat had ik liever andersom gezien. Joop hier wel met goed nieuws. Maar het is nou helemaal niet zo. Oké, okay. ja? Ennie, even een vraag. Toen ja. we de eerste keer naar jou schakelden, had je over het belang van deze wedstrijd. Nou, ja. Nou, weet, nou weet ik dat SV Zandvoort geen één periode-titel heeft... maar mochten ze vandaag winnen, dat ze daar wel uh, zicht op hebben. Uh, hoe, hoe is dat in godsnaam mogelijk? Nou ja, om, ja omdat uh, Zandvoort vierde staat en KGA derde... maar het heeft ook te maken met de wedstrijden van de andere ploegen... Uh, die vandaag gespeeld worden. Want de nummer 1 en 2, G en Blauw-Wit... die hebben vandaag zware tegenstanders... Um, uh, Blauw-Wit speelt tegen VSV, dus die winnen wel. En die gaan uh, volgens de meeste kennis ook gewoon kampioen worden. Maar VVC die heeft vandaag uh, een wedstrijd tegen Arsenal. En Arsenal die staat op de wijze plaats. En die kan er ook nog uh, van en nog wat aan doen. Uh, als dus vandaag VVC zou verliezen en als dus Blauw-Wit zou verliezen... dan zou uh, Zandvoort nog een geweldige kans hebben. Maar dan moet hier in ieder geval gewonnen worden. Nu, bij deze stand van, van 0-2... Kantloos. En moeten we gewoon naar volgend seizoen kijken... als uh, Zandvoort heel sterk wordt met tien nieuwe spelers. Maar vandaag gaat het uh, in mijn ogen niet lukken. Maar je weet het nooit. Het blijft voetbal. En er kan van alles en nog wat gebeuren. Ja, zo is het hier en Zandara. Uh, Dan komen we uiteraard voor je, bij je terug voor de tweede helft van uh, de wedstrijd. Die zwaar is voor ESV Zalvoort, Het Dat is juist van Hedy. Daar live in Lissebroek. Hier is Frankie Velly, de Four Seasons.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 Deze single van de Youth Corporation is uh, terug te vinden in de Disco Top 100. Echt heel terecht natuurlijk, hè? want het uh, blijft een lekkere plaatsje hoor. Rock the Boat. Ja, de boot heeft uh, SV Zalvoort tot nu toe nog even gemist uh, daar in Lissebroek. Uh, de wedstrijd vandaag Kagia tegen... SV Zandvoort op die moment 2-0 in de rust. Ja, daar is onze collega Henry Rukert natuurlijk niet voor naar Lissebroek gegaan, Albert-Jan. Nee, maar die scheidsrechter wel, als ik Henny goed, goed ja, geïnterpreteerd ja, heb. Ja, ja, ja. Goed. Uh, tijd voor uh, nieuws? Ja, tuurlijk. Nou, uh, gisteren werd de expositie Circus Apenstaatje Zandvoort geopend. Het circus is al anderhalve eeuw de meest pure vorm van entertainment. Pas sinds enkele jaren is circus zelfs onderdeel van het Nationaal Cultureel Erfgoed... Aan de hand van voorwerpen, affiches, kleding, foto's en uitgebreide informatie... krijg je als bezoeker van het Zandvoortsmuseum... een compleet beeld van het ontstaan en de ontwikkeling van het circus. Op de kleine zolder, inloopkast van het museum, is zeezicht te zien. Een ruimte waar u kunt uitwaaien, op het strand vogels kunt spotten... en zandkastelen kunt bouwen. Het Zandvoortsmuseum is wekelijks geopend... van woensdag tot en met zondag van 1 tot 5 uur. Jeugd tot 18 jaar heeft gratis toegang... en volwassenen betalen slechts 3 euro. Iedere bezoeker krijgt het entreegeld terug in de vorm van een kortingsbon van 3 euro voor Magic Circus. Het Amsterdamse stadcircus dat in augustus in Zandvoort te zien zal zijn. De expo is tot en met 11 juni te bezichtigen. Circus Apenstaatje Zandvoort vanaf gisteren in het Zandvoorts Museum. Weer een mooie expositie en uh, zometeen meer over de evenementen die er de komende dagen gaan plaatsvinden. Eerst twee platen achter elkaar, waaronder deze van Kevin James en Nervers.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 Bij CfM hoor je elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 de Euro Breakdown. En deze, die staat daarin genoteerd. Althans, die single die je net hoorde, van Kevin James en Nervers. Nog eentje tot aan de evenementagenda op de zaterdagmiddag bij CfM. Dat hoor je naar deze van Madonna en Crazy for You. MUZIEK uit de begintijd van Madonna. De tijd dat ze heel veel mooie, mooie singles heeft gemaakt. Hè. Waaronder uh, The Material Girl, Dress You Up en deze single Crazy For You. Het is inmiddels half vier. Ben je er klaar voor, heer Vos? <laughs> Ik ben er klaar voor. Ja, weer een groot stapel papier voor je neus. Dus kortom, weer heel veel evenementen de komende dagen. Nou ja, nog tot vier uur bent u van harte welkom uh, vandaag bij de uh, uh, KNRM. Om het vernieuwde boothuis te bezichtigen en wellicht om donateur te worden. Nou, en morgen dan, zoals eerder in het programma al vermeld, de eerste markt, jaarmarkt in Zandvoort. Die begint om 10 uur morgenochtend en duurt tot 6 uur. Meer dan 300 kramen en een scala van straattheater moeten ook het succes van de voorgaande jaren gaan evenaren. De Zandvoortse jaarmarkten zijn uitgegroeid tot een evenement... waar bezoekers en handelaren uit heel Nederland speciaal voor naar Zandvoort komen. De omvang van de jaarmarkten is uitgegroeid tot een van de grootste in zijn soort. Het hele centrum van ons prachtige dorp Zandvoort staat morgen... tijdens deze jaarmarkt weer vol met kraampjes in de Zandvoortse kleuren blauw en geel. Een aanrader, morgen in het centrum van Zandvoort... 300 kramen, de eerste jaarmarkt van Zandvoort. Ook raceliefhebbers, en met name raceliefhebbers van Japanse auto's... zijn morgen van harte welkom op het, op het circuit Zandvoort. En wel, dan is het tijd voor de Japanse Autosport Festival. In het kort Japfest genoemd. Het Japanse autosportfestival op het Zandvoortse circuit. Met recht mag het circuit het grootste Europese evenement noemen... voor de liefhebbers van de Japanse sportieve auto. Het gehele circuit en alle paddocks zijn, staan in het teken... van de complete Japanse autoscene. Dit betekent dat er genoeg te zien en te beleven valt... voor iedereen die een passie voor autosport heeft. Of je nu met een standaard of een circuitauto komt... iedere sportieve Japanse auto is van harte welkom. En dan hebben we het over meer dan duizend auto's...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 en ook aan de yogaliefhebbers wordt morgen gedacht... want op het strand van Zandvoort wordt morgen bij strandtent Azuro... het buiten-yoga-seizoen officieel ingevuld. In een speciaal programma waarin verschillende workshops... activiteiten en optredens een plek hebben... krijgen alle facetten van yoga een eigen zandpodium. Op deze eerste officiële buiten-yogadag... verbinden deelnemers zich weer met de natuur en zichzelf. De opening van het seizoen wordt afgesloten... met een muzikaal optreden en bijpassend feest... Dat morgen allemaal vanaf 11 uur morgens tot 11 uur s avonds bij Strandtent Azuro. Het uh, opening van het buiten-yoga-seizoen. En jazzliefhebbers, morgen ook van harte welkom... tijdens uh, Jazz in Zandvoort. Deze keer met Marjorie Barnes. Het begint allemaal om half drie en het duurt tot half vijf. De uh, locatie, uiteraard traditioneel getrouw... in theater De Krocht met zijn prachtige akoestiek. Aan de grote krocht 41. De entree bedraagt 15 euro... Dus morgenmiddag jazz in Zandvoort met niemand minder dan Marjorie Barnes. Meer informatie over dit concert en over alle andere jazzconcerten in de krocht kunt u uiteraard terugvinden op de website www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl. Gaan we naar 8 mei. Ben jij er 8 mei ook bij tijdens de kick-off van Buursportvereniging Zo Zandvoort? Daar kun je kennis maken met de sporten die Sportservice Heemstede Zandvoort met verschillende partners gaat aanbieden in de komende tijd. Sportservice Heemstede Zandvoort organiseert in samenwerking met de partners op aanstaande maandag van half vier tot half zes de kick-off van de buurtsportvereniging, BSV in het kort, op het speelplein, speelplein aan de Vlemingsstraat. Maandagmiddag 8 mei kunnen de aanwezigen kennismaken met jongerenwerker Rens en buurtcoach Christoffer. Daarnaast vinden er ook verschillende bewegingsactiviteiten plaats, zoals panna, voetbal, longboarden, basketbal en bootcamp. De jongeren van 10 tot 17 jaar, maar juist ook ouders... zijn van harte welkom om de kick-off bij te wonen... op het speelplein aan de Vlemingstraat. Nogmaals, je bent aanstaande maandag om 8 mei. Van harte welkom en de toegang is uiteraard gratis. En nogmaals, het begint allemaal om half 4. Dan gaan we naar vrijdag 12 mei... want dat is het tijd weer voor de kinderdisco. En die begint om 7 uur en die duurt tot 9 uur. Voor de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar bij Pluspunt. Vlemingstraat 55... De disco zal dit keer een voorjaarstintje hebben... met vrolijke kleuren, heerlijke dansmuziek... en verschillende spelletjes waar leuke prijzen mee zijn te winnen. De entree is 2 euro en de consumpties zijn 50 eurocent. Meer informatie, Rens Wit. .wit plus.zandvoort.nl plus.zandvoort.nl Dus vrijdag 12 mei, kinderdisco van 7 tot 9. Dan gaan we naar 13, mei, vanaf de 13 en 14 mei. 13 mei vanaf 12 uur en tot en met 14 mei 15 uur. En dan heb ik het over de Art Walk Zandvoort. Geniet van kunst van internationaal niveau... verdeeld over zes locaties op wandelafstand door Zandvoort. Bij deze derde editie exposeren ook diverse gerenommeerde gastkunstenaars... bij het professioneel kunstenaarscollectief Zand, Kunst en Cultuur. Combineer de Artwalk met een strandwandeling en loop Beach Club Team binnen... voor het overzicht tentoonstelling en speciale Artwalk-menu. Dat allemaal, uh, Artwalk, op 13 mei van 12 uur. Smiddags tot en met 14 mei 5 uur. Meer informatie kunt u vinden op facebookwwwfacebookcom uh, www.facebook.com slash zandkunstencultuur. www.facebook.com slash zandkunstencultuur. Dat allemaal op 13, 14 mei, Artwalk uh, Zandvoort... Gaan we naar 15 mei, ja dat gaan we doen, om vanaf 6 uur en dan hebben we een, een uniek evenement en dat is onder de titel Amazing Mondays. Een uniek evenement waarbij toprestaurants zich out of the box bij Ayuma op het strand, Zuidstrand van Zandvoort presenteren. Zeven fantastische restaurants zullen tijdens dit voorseizoen een avond komen hosten als gastrestaurant bij Ayuma. Zij verzorgen een amuse die geverserveerd zal worden met een glas kava. En een drie of vier gangen diner. De prijs voor het eten inclusief kava is 39,50 euro per persoon. Meer informatie over, over al die Amazing Mondays kunt u terugvinden op hun website. Uh, Ayuma.nl Ayuma.nl Nogmaals, Ayuma is gevestigd aan het Zandstrand 2 te Zandvoort. En we kijken natuurlijk ook al met een links oog naar 19 mei... Eh, tot en met 21 mei, want dan is het weer tijd voor de jumbo Race dagen Driven by Max Verstappen. En het belooft ook dit jaar weer een gigantisch familiefeest te worden. De jumbo dagen Driven by Max Verstappen is een spectaculair evenement... waar uiteraard de hoofdrol is weggelegd voor niemand minder dan onze eigen Max. Fans van de Formule 1 en Max kunnen volop genieten. In was komt Max die zaterdag en zondag met een Red Bull Racing Formule 1 bolide in actie voor een aantal spectaculaire demonstraties. De enige kans om Max dit jaar live in Nederland te zien Formule 1 rijden. Meer informatie over dit gigantische evenement de Jumbo-Familie Race dagen kunt u uiteraard terugvinden op de website www.sequiesandvoort.nl www en als u nog kaarten wil hebben wees er heel snel bij. Tot zover. Zo, ruim zeven minuten lang de evenementen voor de komende dagen. Dankjewel, Albert-Jan. En hier is de nieuwe single van Gaigo en die heet It Ain't Me. Nooit, Misschien gaat jouw zaterdagavond wel zo'n avond worden. A night to remember. Je hoorde de singel van uh, Shalomar. Lekkere disco-klassieker op de zaterdagmiddag vanuit Zandvoort. En uh, we gaan nu naar uh, Lissebroek toe. Want daar is uh, Henny Rukert uh, voor ons bij de tweede helft. KGA SV Zandvoort. Henny. Acht minuten gespeeld in de tweede helft. En goed nieuws, want Zandvoort is met tien man dichterbij gekropen. Dat gebeurde in de 47e minuut. op Belk deed dat op schitterende manier. En uh, ja, de hoop is weer terug in de harten van de Zandvoorters. Ook omdat uh, vlak daarna een voorzet van 0, net door Koper die bereikt kon worden. Anders was het al 2-2 geweest. En ik vind het heel dapper dat wordt met 10 man... zonder de twee spitsen Lucas Verstraat en, uh, en uh, Jesse de Haan. Die worden natuurlijk gemist. Maar er wordt geknokt, er wordt gewerkt... er wordt van alles en nog wat geprobeerd... om uh, toch nog tot een goed resultaat te komen. En als je dan... ...dan weet dat VVC achterstaat tegen Arsenal... ...en dat uh, de blauw-wit nog gelijk staat... ...dan uh, ja, de, de spanning blijft. Je weet maar nooit wat er gebeurt. Zandvoort heeft al eerder een wedstrijd van Kieman gewonnen... ...en Zandvoort is nu heel gevaarlijk... ...en het lukt net niet. De bal wordt door de keeper weggetrapt... ...gaat over de zijlijn... ...en uh, alle Zandvoort is nu op de helft... ...alle negen die er nog over zijn in, als veldspeler... ...en uh, je weet het maar nooit. Ik hoop dat het lukt. Mol aan de bal. Mol probeert met, uh, met dat zware lichaam... Uh, ...die bal te veroveren. Net niet. En dan is het weer de maken van de eerste goal bij uh, Kagia die de bal te pakken heeft. Maar die wordt er keurig uitgelopen. Schitterend uh, door Patrick uh, aan de rechterkant. En uh, ja, nu is uh, het uh, Kagia weer. Mooie slijding, goed gedaan. En uh, de bal gaat over de tijde, Het uit gooien. Daarvoor is continu eigenlijk uh, in die tweede helft aan de bal. En uh, laat zien hoe je eigenlijk moet met die man uh, moet knoppen, moet vechten. En dan wellicht toch, toch tot een uh, goed resultaat kan komen. Ik zou willen zeggen dat uh, als het gelijk wordt, dan uh, ga ik me melden. En laten we hopen dat het snel gebeurt. Het kan. Ik wou net zeggen, we hopen je snel weer te horen, <laughs> Henny. Toch zo, hè? Doei! Doei. teens geen telefoon van Henny Ruckert. Dat is nou weer jammer, Albert Want Dan had het 2 2 gestaan, hè? Op dit moment uh, 2-1. Een uh, geringe achterstand. Maar we hebben nog even te spelen, hoor. Dus misschien komt het nog wel goed. the girls around me, yeah, they're waking up the rock. Keep, keep up, why you mad, fix your face, ain't my fault they all be jacking, keep up, Players on only, come on, put your it, raise up to the moon, girls, what y'all trying to do, 24 karat magic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 Naar Hennie Rukert. Henny, heb je een doelpunt? Ja, ik heb een doelpunt en het is 2-2 geworden. En dat is natuurlijk uh, fantastisch nieuws. Geweldig. Van IJsselberg werd ingekocht uh, door Patrick Koper. 2-2 en uh, Zandvoort blijft in de aanval... Mijn papieren waaien nu weg, want het waait hier verschrikkelijk. Maar uh, we gaan met de hulp van de Zandvoortse uh, supporters uh, gewoon kijken wat er nu gaat gebeuren. Het kan, het kan, het kan, het kan. 2-2, schitterend resultaat van onze Zandvoortse ploeg. Oké, okay, dankjewel uh, Hennie voor dit goede nieuws. En uh, straks, uiteraard, weer uh, veel meer van in. Henny Rukert, uh, daar vanuit uh, Lissabroek. Hier is Juppie Forti. They say we're young and we don't know. Weet het maar nooit eh, Albert-Jan. Misschien komt het allemaal nog goed hè, daar in uh, Lissebroek. De wedstrijd KGA ja, tegen SV Salvoort 1. Op dit moment een gelijkspelletje daar. Het staat 2 uh, tegen 2. Maar we hebben nog wel even te spelen. Dus uh, nog kans uh, voor SV Salvoort. Wel iets waar met 10 man, maar je weet het maar nooit. Nou, de heren van de veteranen 1 spelen vandaag uit tegen Sporting Martinez. Daar stond het bij rust 0 tegen 0. We hebben nog geen andere melding gekregen. Dus waarschijnlijk ook daar een gelijkspelletje van op dit moment. Op dat deal zijn weer van 4 uur met Laura Benneken. Hier is de self-control.